Het CDA is in de peiling van Maurice de Hond gezakt tot het laagste niveau sinds hij in 1976 met peilen begon. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden krijgt het CDA 15 zetels. Verlies is er ook voor de VVD en de PvdA. De PVV wordt volgens de peiling van de Hond de grootste partij met 31 zetels. Uit zijn jongste peiling blijkt verder dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in een goede afloop van de huidige formatiebesprekingen. Drie weken geleden dacht nog 80% van de ondervraagden dat er een rechtskabinet zou komen. Nu is dat percentage 54%. De studentenvakbond LSVB voorspelt dat er dit jaar zo'n 20.000 studenten geen kamer zullen vinden. Het huisvestingsprobleem speelt in bijna alle studentensteden. Ondanks het feit dat de overheid de laatste jaren heeft geprobeerd om de kamernood op te lossen. Er worden veel te weinig studentenflats gebouwd door de economische teruggang. En verder daalt de animo van huizenbezitters om kamers te verhuren nog altijd. De Duitse spoorwegen hebben al bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betaald aan reizigers die in juli in ICE-treinen bevangen werden door de hitte. Tijdens de hittegolf van begin juli was de airco uitgevallen in 50 Duitse hoge snelheidstreinen. In sommige coupés liep de temperatuur op tot 50 graden, waardoor mensen onwel werden. Al 23.000 mensen hebben een schadevergoeding gekregen en de Duitse spoorwegen zeggen dat het er nog meer zullen worden. In de Indiase deelstaat Bihar is een levendige handel ontstaan in het verhuren van menigte. Met het oog op de verkiezingen in oktober willen politici graag grote groepen toespreken om indruk te maken. De meeste mensen interesseert het niet zoveel wat de politici te zeggen hebben. En daarom worden groepen van zo'n duizend mensen gehuurd door speciale bureautjes. Voor een menigte moet per keer ruim 1500 euro worden betaald. Volgens de Hindustan Times kunnen de verhuurbureautjes de vraag bijna niet aan. Het weer, buien met lokaal onweer. En in de middag nemen de buien in aantal toe. Lokaal kan veel water vallen. Naast onweer is er ook kans op fikse windstoten bij de buien. Het wordt maximaal 17 graden. Ook morgen is het buiig en daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Dit is de zomer van ZFM. We zijn er weer. Het is uh, zondagmiddag, 28 augustus, 29 augustus zelfs al. Kijk, dat is uh, de datum uh, die ik dan hier zie staan op het klokje. Vijf minuten over twaalf. En normaal gesproken zou alles wat moeten doen, maar de computer niet opgestart. Uh, noem maar op. Dus het loopt weer uh, gewoon lekker achter de feiten aan uh, te hollen op deze zondag, de 29ste. Van twaalf tot vier gewoon nog even het uh, zomerse gevoel, maar uh, opwek wel weinig zomer. En veel bewolking. Ja, dat krijg je natuurlijk nu. Maar goed, uh, we doen het er uh, voorlopig maar mee. We begonnen trouwens met The Doors. En de Doors, uh, ja, die bestaan al een geruime tijd al uh, niet meer. Maar goed, uh, uh, dit was toch wel even aardig om mee, uh, mee te beginnen. Uh, nou, dacht ik uh, iets uh, te weten van uh, een achtergrondmuziekje, heb ik nu... Heh. Dat is altijd even gewoon schrikken als je gewoon achter de feiten aanholt. Nou, het overzicht van wat er vandaag de dag gebeurd is op 29 augustus Dat hou je nog even te goed. Eerst gaan we maar eens even gewoon vrolijk beginnen met een uh, nummer van de Doors. Hadden we dus net gehad. En dit is shiny Rhythmix. Dan is ze de treats en dan houden we er even voorlopig mee op, want anders blijft hij in de herhaalstand uh, staan. Ja, dat uh, is natuurlijk even niet de bedoeling. Goed. Um... Wat is dit nou? Dit is het achtergrondmuziekje, Jaap. Uh, volgens mij gaat er iets helemaal niet goed. Uh, <laughs> ik uh, heb er zoiets van, uh... jongens, dit moet het zijn. Kijk, kijk, kijk, kijk. Normaal gesproken zit hij dan in de, in de herhaalstand. Wat hebben ze nou even niet gedaan? Vind ik... Vind ik echt, echt weer iets waar ik weer op moet letten Leuk, leuk. Wat krijg ik nou voor een achtergrondmuziekje? Maar goed, laat ik het allemaal even heel snel doen uh, op dit moment. Want uh, voordat we het weten, dan uh, gaat het uh, helemaal uh, de verkeerde kant op. Maar goed, uh, laat ik me daar even niet uh, mee bezighouden. Uh, vandaag, 29 augustus, 241 dagen hebben we gehad. Nog 124 dagen over in 2010. Vandaag jarig John Dalthomasson, speler bij Feyenoord. Boris van der Ham, hij is kamerlid voor D66. Wordt vandaag 37 jaar. Zeg ik het goed? Ja, 37. Jacco Elting wordt vandaag 40. Is oud-tennisspeler was hem vermaard. Hier een dubbelspeler samen met Paul Haanhuis. Alice van Maarseveen wordt vandaag 48 jaar. En zij is Nederlandse actrice... De burgemeester van Rotterdam viert ook vandaag zijn verjaardag... ...wordt 49 jaar, Ahmed Abu Taleb. Michael Jackson zou vandaag ook jarig geweest zijn. Waar het niet dat hij vorig jaar het leven liet ...en dan zou hij vandaag 52 jaar zijn geworden. En dan hebben we een kamerlid... ...wat een, zo een beetje als een, een patologische leugenaar werd uh, weggezet... Tenminste, een voormalig kamerlid. Dat is Tara Sienfarma van GroenLinks. Wordt vandaag 62. En Ilona Hofstra, een uh, Nederlandse tv-omroepster... ...en presentatrice, wordt vandaag... 63 jaar. Vandaag uh, zijn onder andere bijvoorbeeld uh, dingen gebeurd zoals in 2005. Dat de orkaan Katrina uh, New Orleans bereikt en de korte film Submission van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh wordt op zondag 29 augustus 2004 vertoond op de Nederlandse televisie in het programma Zomergasten. In het noorden van de Atlantische Oceaan wordt op donderdag 29 augustus 1996 voor het eerste deel van de Titanic geborgen. En verder gebeurt op zaterdag 29 augustus 1981 bestoken drie Arabische terroristen bezoekers van een synagoge in Wenen met pistool, pistool, mitrailleurs en handgranaten. En op maandag 29 augustus 1966 neemt minister Smallenbroek ontslag naar aanleiding van de door hem veroorzaakte aanrijding. Zo zie je maar weer hoe het eigenlijk afgelopen is. En uh, de stichting Nederlandse Kankerbestrijding... het Koningin Wilhelmina Fonds... ...wordt op maandag 29 augustus 1949 opgericht. En Whitecomb Judson krijgt op dinsdag 29 augustus 1893... ...actrooi op uh, wat je als man zijnde... ...bij je kruis hebt zitten in een spijkerbroek. Een ritsluiting, precies. Het is uh, 19 minuten over 12. Uh, we hebben alweer wat uh, plaatjes gehad. Onder andere van Aisha, When I Close My Eyes. En daarachter... Hoorde je een hele mooie van de treats. Daarvoor natuurlijk uh, um, who is that curl van de Rhythmics? Straks om half een gaan we eens even een korte blik op het weerwerpen, maar eerst hebben we nog even een gezellige van deze Iggy Pop en de Passenger. Shine so bright A size made for us Dat was hem dus helemaal, niemand minder dan de specials. Ja, en waarom draaien we het? Dat heeft uh, alles te maken met wat er in het vorige weekend heeft uh, afgespeeld in Biedinghuizen. Lowlands 2010, daar traden ze op. Uh, deze oude knarren van de specials. En ze deden het nog heel erg leuk hoor, overigens. En dit was Too Much Too Young, of Much Too Young, hoe je het maar noemen wilt. In een volle versie, goed. Uh, het weer voor vandaag ziet er als volgt uit, uh, opgesteld door Meteopagina.nl, oftewel Lex van de Daar is het allemaal op na te lezen. Eerst is het wisselend bewolkt met een toenemende kans op een bui, vooral later in de middag regen, matige tot vrij krachtige aan zee, krachtige tot harde westelijke wind, kracht 6 tot 7. ...maximum temperatuur in Zandvoort bedraagt dan 16 graden. Dus het is niet echt dat je zegt van nou we gaan even lekker gezellig naar het strand. Bijvoorbeeld om naar de Ironman competitie te gaan kijken. Want die is als het goed is vandaag bezig. En er is nog iets anders ook aan de gang om een soort charity... -bingen. Ik ben het even kwijt wat het, wat het precies is. Dus ja, telefoon werkt ook niet. Dus niemand kan mij bereiken en zeggen wat het is wel mailen. Redactie CFM Zandvoort.nl. en dan uh, kan ik het weten. Ja, de KPN heeft uh, besloten om ons niet te helpen met een telefoonstoring die vorige week is opgetreden tijdens het DTM weekend. Ja, ook heel erg leuk. Maar goed, even het weer uh, verder uh, maken Maandag wisselend bewolkt met opklaringen en kans op een enkele bui. Vrij krachtige, AC krachtige, noordwestenwind, kracht 6. Maximtemperatuur in Zandvoort bedraagt dan 17 graden. Normale middagtemperatuur is nu 20 graden. Tenminste, dat zou het moeten zijn, maar het is het niet. En de zeewatertemperatuur langs de kust is zo'n 19 graden. Hou does het viel to live without me. Hou does het viel alone in de kol.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 But I'm not- is the sign. I'm lying in a pool of sweat there's only one thing Trailers op de radio voorbij komen. Uh, I was your girlfriend van de echte naam van deze man, Leroy Roger Nelson, oftewel Prince. Of de artist formerly known as Prince, want hij heeft al wat uh, namen gehad, uh, deze man. Daarvoor uh, Rens Henson en uh, A Time for Letting Go. En het nieuws is dat hij uh, waarschijnlijk een duet uh, gaat opnemen met... Onze eigen Joyce Meister. Dat is heel erg leuk om te horen. Die trouwens deze week het verlovingsbordje is gestapt met een gitarist. Naam is. De ik moet goed zeggen: Bargitarist Kierk de Graas. Oftewel een Red Hot Chili-napper, zoals die zelf door het leven gaat. Nou, zover wil ik dan nog even niet gaan. Dit hebben wij ooit ons in de studio gehad. We hebben het over Chef Special. Been. I been thinking about those times that we didn't need to be and downs just to come around and not. I've been thinking about those times that we made friends just by shaking hands out. I've been thinking about those times, man. Now I've been thinking about those times I've been thinking about those times That my energy was all I ever need All the they that and me Staring at the white page Hoping that it might change Deadlines become a headlock In my way My quality time With all this time was always fine Now it's like I'm part of a sucker Stuck in my mind I just can't understand Giving some of the facts We was always down to business right No matter what the cops No matter what the cops No matter what the next day was bringing as a consequence. From my eyes We be watching them on the sunrise It won't surprise Long no time writing We were calling the night And yo, my pen's still Damn, I was holding them tight But yo, there's nothing To be stressed about writing Father Tom said Oh, hell no shit Cause we did all right The next time I come by We'll let them both fly Now it's time to go me home, dude And I'm pretty tired Enjoy that glimpse Of your bit of summer I Gotta ride a little bit more That's The people in that life, day by day, they be changing. Turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace and they keep on rearranging. That tell me, is I'm missing out. if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. I'll dribble and I'll pass positive if you feel like I'ma do it. If you have it you shoot it. High shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now, peace of mind isn't easy to find. If you feel like those days are busy stealing your nights If you feel like those nights really need you to write And if I sleep every night, I'll be sleeping for life, you feel me? These let me dream a day, and I will live the nights They wanna hear me say I didn't have the time I got a record up, the oven um, and that's something Ain't nobody stopping that, stopping that from coming Gotta ride a little bit more, that's right, that's right Stop that one Give yeah, it a go. My mama said, "Show respect. The more you give, the more you get." So I said, "Mama, I understand. I have to be free like Stevie, I gotta be tough like James For the love of music, I wish I could." Jongen die ik uh, een gouden toekomst voorspel in Nederland... is deze En larry Mayfield. Can't live out, uh, Wat zeg ik? Can't live out without music. Krijgt ze wat... Uh, Mijn mond niet uit. Op uh, kwart voor één bij Steven Zandvoort. <laughs> Puigen ze wat uh, over... En daarvoor natuurlijk de Chef Special. 26 november van het afgelopen jaar waren ze hier in een dampende CFM-studio. En tegenwoordig houden ze al aardige huis in de landelijke radiostudio's. Bij Gerard Ekdom zijn ze onlangs geweest in de nacht. En ze zijn ook nog bij Rob Stenders op de radio geweest tussen 12 en 2. Dus het gaat goed met de Haarlemse band, de Chef Special met Joshua Nollet en zijn Koornuiten. En zoals gezegd, dus. En Larry Mayfield. Die trouwens binnenkort te zien zal zijn in Os. In een aflevering van de halve finales van de Grote Prijs van Nederland. Want daar hebben we het uiteindelijk wel vandaan. Maar ik zeg erbij: dit is een jongen die, die we in de gaten moeten gaan houden. Het is er eentje. Dit, dit swingt gewoon werkelijk de pan werkelijk uit. Wie het helaas niet gered heeft in die, in die Grote Prijs van Nederland. Ze kwam niet verder dan de kwartfinales. Maar niet getruurd. Ze is inmiddels wel al een paar keer op de landelijke radiozenders geweest. En heeft ook nog eens een optreden gedaan in het Witte Theater. Ik heb het over Ghana en I de Queen of Pain. my heart today. It's no good for me. But I know this won't change. Can't see to find the words For this love in me, this life is getting worse. I want to see the pain of leaving, want to know sun breaks down Eén ding weet ik wel van deze zomer toen dit uh, plaatje werd uitgebracht uh, van de uh, Police. Wrapped around your finger dat het een zomer was waar geen einde aan kwam. Het was een uh, hit uit 1983. En wat ik ook weet is dat uh, dit uh, nummer een beetje door mijn hoofd heen spookte... op het moment dat ik uh, met een fietsje en uh, een deel van mijn familie ergens uh, zweefde... tussen, nou ja, op een uh, dijk langs de IJssel richting Deventer. Ja, ja. Yeah. Of sterker nog, richting Oost of All Places. Waar dat is, dat ligt even boven Deventer. Dan weet je dat vast in ieder geval. Maar toen spookte dat uh, nummer een beetje door mijn hoofd heen. Van de police dus. Uh, vijf minuten voor één. Het is uh, een beetje uh, aan het eind van uh, het eerste uur van de Zomertour met ZFM. Of de Zomerse Zondag met ZFM. Maar ja, of er nog een toekomst is voor zondag in Kennemerland. Uh, de meeste mensen hebben het misschien al gezien. Op de kabel uh, TV en de kabel tekst van ZFM. We zijn op zoek naar medepresentatoren, want ja, uh, ik wil het best wel doen, maar uh, ik zou het uh, ook wel uh, kunnen uh, in mijn eentje elke week. Maar uh, op een gegeven moment word je natuurlijk wel een beetje zat eerlijk gezegd als je elke week uh, voetbal en uh, hockey doet. Dan wil ik ook nog wel eens eventjes een uh, zondagje zeggen van, nou, uh, even een boek erbij. En dan komt het ook allemaal wel goed. Hoewel ik dit ook wel uh, niet versmaat. Dus wat mij betreft, de programmaleiding kan alle kanten op. Uh, Voor mij mogen we ook uh, gewoon van 12 tot 4 uh, dit blijven doen. Met allerlei dingen en uh, nieuwe muziek uit Nederland. Hoor. Want er is genoeg, moet ik erbij zeggen. Uh, dit is zeker ook uh, niet te versmaden. Heb ik gezien trouwens uh, bij de, de voorronde van de Rob dan woord En jongens verdienen beter eerlijk gezegd. Ik heb het over de mannen van Vlucht 13 tot aan het nieuws van 1 uur met Het Antwoord. Antwoorden en vragen zijn er altijd al geweest. En ik weet het antwoord wel, maar ik zeg niets. Ik laat het voor wat het is. Ik laat je in de war. Je komt er wel achter als je naast me komt staan. Een antwoord en de vraag die je zocht. Het rare aan jou is dat je stelt het.